Het is onduidelijk of de medewerker van de politie Haaglanden is of van de gemeente Den Haag. Hij heeft toegegeven dat hij een uitdraai van de politiesystemen aan journalisten van het AD heeft gegeven. Als het volgende kabinet besluit om de Joint Strike Fighter te kopen... dan zullen er dat er minder zijn dan 85. Dat zei minister Hille van Defensie in het tv-programma Buitenhof. Volgens de originele plannen bekijkt Nederland de aanschaf van 85 JSF-straaljagers...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 De aanvallen zijn opgeëist door de Taliban. Het weer overwegend bewolkt, maar vanavond klaart het op. Morgen af en toe zon. In het noordenkans op een buit worden dan zo'n 9 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A2 bij Utrecht richting Amsterdam staat tussen Knop het Oude Rijn en Maarsen een file van 5 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 An walking next to me. Dat was smart en one night in Bangkok. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. En het is even na vier uur. Welkom bij het derde en laatste uur weer van Zondag in Kerenmeland. Wat hebben we om in het derde uur, Robert-Jan? Uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Jinten. Gedicht van de dag om kwart voor vijf. En het heet Zandvoort aan de zee. In het ruimste zin van het woord uiteraard. Uh, verder hebben we natuurlijk de ontknoping van de Amstel Gold Race. Ze zijn alweer op 29 kilometer van de finish. Er is een kopgroep van zes man. Met geen rabo-renners daartussen. Tussen deze zes man. Maar de voorsprong die ze hebben is inmiddels geslonken naar 1 minuut 12. Dus Zo, dat gaat snel hè. Dus we verwachten een uh, massasprint aan het eind. Dus genoeg reden om te blijven luisteren uh, naar het komende en laatste uur van de uh, Zondag in Kennemerland. Dit is ZFM.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 and I, I will fly, fly the, the skies, for you and I, you or I will try until I die. Or die, for you and I, for don't you and I, for you for for you and I, for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 ik even uit mijn hoofd, maar die, die kon het ook, die had de dus banden waren ook versleten en kon het gewoon niet bijbenen. Oké, okay, dat, dat is een mooie we... overwinning van Nico Rosberg. Het Formule 1 nieuws bij CFM zondag in Kennemerland. en we gaan weer eens even kijken in de lijsten van tegenwoordig. De jurk blijkt Je hoort hem elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 bij CFM. En deze van John Majors staat daarin ook swear?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 To make some love that I can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 Stiekem is ze wel best, best wel gek op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 Dierenthuis Kennenmaland, Keesomstraat 5 in Zandvoort 023-571-3888 023 571 388. En u bent u welkom van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Meer informatie op wwwdierentehuis Dat wat betreft Jinte, het dier van de week bij CFM. En Joop van Nes, die is vandaag jarig. Joop, van harte gefeliciteerd van harte. aan de heel CFM en deze is voor jou. Oh, I could hide, meet the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 Now you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 Rangeren bij zondag in Kenneneland, je de Wild Wilds Boys. Albertje. Ja, eh, nog even een internationaal voetbalbericht, want de, de, ja, de transfercarousel die begint ook alweer te draaien. En allereerst is het de Tottenham Hotspur vleugelspeler Gerrit Bale, staat bovenaan de verlanglijst van Barcelona. Volgens Daily Mail moet de linkspoot uit Wales de opvolger worden van Eric Abidal. De Fransman staat langere tijd aan de kant in verband met een levertransplantatie.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 Damit die Mädels einmal nur rüber schauen. Sie pushen Becken und stürzen Clinton, ohne dafür eine Partei zu gründen. Wie sie gehen und stehen, wie sie dich ansehen, und schon er sich Tarschau und Herz. Waaruit als een koers zullen maar zeggen. Vrouwen regeren die wet. Je hoorde Roger Cicero. Beleef het ritme van Zandvoort <issez than anche> ook <porthound> op tv. ZFM, tekst tv op kanaal 45. En Kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40 toe. En hier is Abel en onderweg. En zo meteen het gedicht van de dag. Blijf daarvoor luisteren naar ZFM Zandvoort. Ik doe de deur dicht. Straten lijken te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 Achter de ruiten Die kan mij zien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 The things that I need Ja, ik kan ietsje lager, hè. Dus... Nee, nee, nee, nee, nee. Jawel, jawel. De ja, ja. Lou Rose bij uh, CFM en de uh, Lady Love. Bijna weer aan het einde komen van deze zondag in Kennemerland Maar je hebt nog wat van ons gemist. Hè? De eindstanden van de wedstrijden die om half drie gestart zijn, dat zijn uh, FC uh, nee Ajax tegen de Graafschap 3 tegen 1 de eindstand.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 Ja, zeker weten, oh, okay. zeker weten. Nou, dan gaan we dat doen. Ja, en, uh, ja gaan we gaan eerst zossen en dan gaan we zikken. Dus eerst ja, Zandvoort nou, op kijk. zaterdag en dan zondag in Kennemerland. Dus uh, het komende weekend zijn wij weer paraat voor u. En dan kunt u weer genieten van heerlijk lokaal en internationaal nieuws en voetbalberichten. En noemt u maar op. Ik bedank uh, jullie allemaal voor het luisteren naar zondag in Kennemerland. Volgende week daar zijn we er weer tussen 2 en 5 uur. En we worden herhaald aankomende dinsdag van 8 tot 11 uur.